Verdacht is, mogen de stukken niet worden bekeken. En het OM zegt dat er daardoor belangrijke schakels missen in onderzoeken naar fraude. Een wetsvoorstel dat al in de maak is om de geheimhoudingsplicht te beperken, gaat volgens het OM niet ver genoeg. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag vanuit het Noorden meer regen. Middagtemperatuur 14 graden. Het wordt morgen ongeveer een graad of 11. Dit was het NOS.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 Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight for tonight. Um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 of a stranger you learn things you never knew you never knew have you ever...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 job that's what you Take away my sadness Ease my troubles, that's what you do do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 Don't see what I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 Het kabinet Rutte is begonnen aan zijn eerste vergadering. De bewindslieden werden gisteren beëdigd door koningin Beatrix. Vandaag is hun eerste echte werkdag. Belangrijkste punt op de agenda van het kabinet is het opstellen van de tekst van de regeringsverklaring. In die verklaring maakt het kabinet zijn belangrijkste voornemens bekend in de Tweede Kamer. Premier Rutte legt die verklaring af op dinsdag 26 oktober. Volgende week is de Kamer met reces. De PvdA is uit het college van burgemeester en wethouders in Maastricht gestapt. De partij heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking met het CDA. Aanleiding is de crisis over de MVV-affaire. Vorige maand bleek dat de gemeente het stadion van de voetbalclub had gekocht. De afspraak was dat de gemeente dat alleen zou doen als MVV schuldenvrij was. En de club heeft nog een schuld van 80.000 euro. CDA-wethouder Wienands moest vanwege de affaire het veld ruimen... maar het CDA vond dat alle wethouders hadden moeten opstappen. Door het wegvallen van de PvdA heeft het college in Maastricht geen meerderheid meer. In Amsterdam is het proces tegen Geert Wilders hervat. Vandaag komt de aanklacht over het aanzetten tot haat en discriminatie aan bod. Daarin wordt een tweede strafeis geformuleerd. In de eerste strafeis over het beledigen van moslims vroeg het OM de rechter dinsdag om Wilders vrij te spreken. Wilders zei gisteren dat hij erop rekent dat de rechter hem op beide aanklachten vrij spreekt. De rechter doet op 5 november uitspraak. In Milaan is een man uit Rijswijk opgepakt omdat hij iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw en haar vierjarig zoontje. De twee werden vorige week gevonden in een huis.